met het NOS Journaal. De oppositie in Slowakije heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. De centrumrechtse protestpartij van de zakenman Igor Matovic kreeg bijna een kwart van de stemmen. De protestpartij zette in de campagne in op corruptiebestrijding. De regerende sociaaldemocraten leden een zwaar verlies. Ze kregen zo'n 18% van de stemmen. De partij was sinds 2006 de grootste in Slowakije. Veel Slowaken wilden af van de regering. Twee jaar geleden werd een kritische journalist en dienstvriendin vermoord... nadat hij banden tussen politici en de maffia onderzocht. In het oosten van Friesland is een NL-alert verstuurd vanwege de rook... die vrijkomt bij een zeer grote brand in een loods in Oosterwolde. Het pand van bijna 8000 vierkante meter staat helemaal in brand... en is niet meer te redden, al dus de brandweer. Het pand ligt op een bedrijventerrein. Voor zover bekend zitten er geen concentraties gevaarlijke stoffen in de rook. Er is opnieuw iemand in Nederland besmet met het coronavirus. Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Delft, meldt het RIVM. Ze zit thuis in quarantaine. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije in het noorden van Italië. Ook in Rotterdam is mogelijk iemand besmet. Een eerste test was positief. De uitslag van de tweede test volgt later. De man of vrouw is opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers kunnen vanaf vandaag hun inkomstenbelasting over 2019 insturen. En dat doen ze dan ook massaal. Veel mensen klagen dat het niet lukt om in te loggen of dat hun aangifte vastloopt. De Belastingdienst adviseert ze om op een later moment aangifte te doen of de app te gebruiken. Na verwachting sturen vandaag zo'n 500.000 mensen hun aangifte in. De meesten doen dat digitaal. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 9 graden. En aan de kust kan het stevig waaien. Morgen bewolkt en dan gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersleven. De verkeersleven verkeers... bij, bij de ANWB. Er staan nu geen files.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 I'm gonna start you and Zag heel de zee in mijn ogen. stand alleen met de herkenningsmelodie. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Welkom, luisteraars, op deze mooie dag in Zandvoort. Het is wel een beetje bewolkt, maar de wind is wat minder. Eh, alle luisteraars natuurlijk een zeer voorspoedig 2012 toegewenst ZFM oud Zandvoort. Het is een groot succes en ik weet dat vandaag heel veel zandvoerters aan de radio gekluisterd zitten. Want we hebben een bijzondere gast in ons midden, Tante Rie Molenaar. En als ik Tante Rie Molenaar zeg, zegt iedereen... Oh, die is van Bonnie, hè? Ja, de visker en de Zuidbuurt. En dan komen er een heleboel onderwerpen komen ter tafel. En ik ben zo blij dat Anke hier zit en die gaat Tante Rie interviewen. De techniek en de muziekkeuze is van Cor... Cor Draaier. Cor Draaier is voorlopig de laatste keer hier, want hij gaat de zee op. Hij zit de komende vijf weken ergens op een boereiland. kort veel succes. Wees voorzichtig met de olie. Eh, maar ik ben blij dat je hier vandaag nog bent. Ankie, aan jou is het woord. Dank je wel, Pieter. En dank je wel, Cor, weer voor de muziek. Je hebt ons al even wat laten horen, dus we weten wat er gaat komen. Uh, goedemiddag, luisteraars. En uh, goedemiddag, uh, Tante Rie. Goedemiddag. Fijn dat, uh, dat u er bent. Uh, u was er een beetje huiverig voor. Ze zegt, ja, ik sta niet zo graag op de voorgrond. Maar het is niet op de voorgrond staan. Dit is gewoon uh, ja, vertellen wat u allemaal in uw leven heeft meegemaakt. Maakt. Gezellig met een kopje koffie. He, dat, dat hebben we al op, maar er komt er zo nog een aan. Vertelt u eens. Uh, waar en wanneer bent u geboren? Nou, ik ben geboren in Amsterdam. 26 februari 1928. Zo. Dus u heeft uh, al een respectabele leeftijd uh, bereikt. Gelukkig wel. En u vertelde mij net dat uh, uw vader vertelde dat het wel een bijzondere dag was. Ja, er lag heel veel sneeuw en ijs... En er werd nog geschaatst. De Elfstedentocht werd nog gehouden op mijn verjaardag. Heb ik hem nog meegemaakt op mijn verjaardag. Op uw verjaardag? Ja, dat ja. was niet in 1928. Nee, dat was wel weer Maar dat betekent hè, dat we. het is uh, 26 februari uw geboortedag. Dat uh, we nog wat te goed uh, kunnen krijgen. Hè? Als het vandaag uh, pas 7 januari is en het buiten 8 graden is. Het is ongelooflijk. Maar goed, u ja. bent geboren in Amsterdam. Ja. En wanneer en hoe bent u dan naar Zandvoort gekomen? Dat was in 1945. Want ik, mijn moeder stierf al heel jong. Ik was zes jaar. En uh, toen ben ik bij een tante in huis gekomen door de oorlog. Want mijn vader moest ook naar Duitsland. En toen, uh, maar mijn oom die had zware bronchitis. En daarom mocht hij in Zandvoort wonen voor de zee. Maar door de oorlog is dat in 1945 gekomen. En waar bent u toen uh, gaan wonen? Wat was uw eerste uh, woning? In de Tenkatenstraat. In de Tenkatenstraat, in Zandvoort Noord, in is... Plan Noord. In Plan Noord. In Plan Noord. En hoe heeft u uw man leren kennen? Want dat was natuurlijk een bekende Zandvoorter. Ja, dat was heel leuk. <laughs> uh, u kent Sols op ja, het plein. Ja, ja, ja. En die had van die automatieken... En zaterdagavond gingen we naar het douchebad. mijn zusje en ik. Mijn zusje Siska. En, dan, en toen waren we naar het douchebad geweest. Ik zeg, heb jij nog centjes in je zak, SIS? Nou, hutje bij mutje gedaan, we hadden nog 25 cent. Toen hebben we daar in die automaat een gebakje getrokken. Kon je dat ook bij Sols? Ja, dat kon je ook bij Sols. Oh, dat wist ik niet. Nou, Siska een hapje... Ik een hapje, Siska een hapje, ik een hapje. Smaakte, dames, daar kwam Huig Molen naar langs. Ja hoor, heerlijk. Ja, we kregen zoiets nooit. En toen hij moest naar Planoord en wij ook naar huis. Want hij ging bij zijn broer Floor klaar voor jassen. En zo is het gekomen. Zo. Zo bent u aan een echte zandvoort uh, gekomen. Ja. En zat uh, uw man... Trouwens, ik wil nog even zeggen, het -bad, uh, Veel jongere luisteraars weten natuurlijk niet meer uh, wat dat was. Maar waar nu het kruidvat zit... Daar was het, uh, de het gemeentelijke -bad. badinrichting. Ja. En in de huizen... Uh, <Klacht> Ja, in Plan Noord waren er natuurlijk nog geen douches, dus nee. je ging uh, daar naartoe... Eén keer in de week. Eén keer in de week. Zaterdagavond gingen we naar het douchenbad. Om, uh, om je te douchen. Ja. ja. En dan moest je een penning kopen. Nou, ik dacht dat je een dubbeltje of 15 cent moest betalen. Ik weet niet precies meer hoeveel hoor. Nee. Maar dan, uh, dan kon je gaan douchen... Maar als je te lang eronder bleef... dan ja, er werd er op je deur geklopt natuurlijk. Ja, daar moest je eruit. Daar moest je eruit. En Sol, dat zat, uh, ja, daar zit nu eigenlijk ook een uh, automatiek, ja. het plein. Hè, maar die had dan nog wat de Vebo ook nog heeft van die uh, trekdingen. Maar ik ken Sol alleen maar uh, van inderdaad uh, de snacks en de, de ja. kroketten en nee. zo. Maar ze hadden dus ook gebakjes. Ja. Goed, dus uh, u ontmoette daar dus uh, Huig... En uh, wat, wat deed hij op dat moment? Toen werkte hij op de verffabriek in, in Zandvoort Noord. Oh. Ja. Nou, dat was niet zo prettig hoor. En, en uh, weet u nog de naam van die verffabriek? Nee, okay. dat weet ik niet. Dat maakt niet uit. Ik wel. Oh, <laughs> dat nou. was uh, Colora. Colora? Nou. Aan, Aan de Doornen Duinweg. Ja. Ja. Nou, en daar heeft hij niet zo lang gewerkt meer hoor. Maar hij zag helemaal rood en bruin van al die kleuren. <lacht> en toen naderhand heb je op de grammofoonplatenfabriek gewerkt. In Hemestede? Nee. Ook hier in Zandvoort? Ook hier in Zandvoort. En dat weet Cor ook. Ja, ik weet ja. dat uh, Colora is op een gegeven moment opgehouden te bestaan. En in datzelfde pandje waar dus Colora zat, daar kwam toen een platenfabriekje. Ah. En dat platenfabriekje dat maakte uitsluitend singeltjes. Ja. En uh, ik ken ook iemand die daar gewerkt heeft. Mm. Nou, zo zie je dat het, uh, we heel veel informatie krijgen. Hè? Ja, waar, waar we ook ja. niet aan gedacht hadden. Nee. Goed, dus Huig werkte eerst bij de uh, Colora, toen bij het platenfabriekje. En daar is hij vandaan gegaan, met ruzie dacht ik. Nou ja goed, dat doet er niet, niet toe. En toen is hij op de korendek gaan werken. Maar nou, u zei er straks dat uh, hij ook zeeman was. Ja. ja, want toen wij... Ik raakte in verwachting natuurlijk... Van Huig. En toen zei Huig meteen. Mijn man. Dan moet de brood op de plank komen. En dan ga ik varen weer. Want hij had al gevaren. Nou toen ging hij voor zes maanden naar. Uh, naar de. West-Afrika. Dat was een lange tijd. Maar voor die tijd had hij in orde gemaakt. Dat als we thuis kwamen. Dat we dan meteen gingen trouwen. Ja ja. Want hij zei ook, uh, dat kan niet, aan, uh, er moet brood op de plank komen. En waar woonde u toen? Uh, toen, u... toen woonde ik al bij mijn schoonmoeder. En uw schoonmoeder woonde? In de Westerstraat. Ah, dus u bent eigenlijk uh, heel uh, van de Tenkatenstraat naar de, naar de, de Westerstraat gegaan, gegaan ja. bij uw schoonmoeder. Ja. We gaan zo verder praten, we gaan even naar een muziekje luisteren.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 dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in rok en bietelhaar. En juelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor, goed voor mij zou gaan? En nu luisteren we naar uh, Wim Zonneveld met het dorp. Prachtig nummer. Mooi nummer. En uh, we zaten er al beide met uh, heerlijk zo naar te luisteren. Luisteraars, uh, welkom terug in het programma uh, GOZ, uh, GOZ, wil ik zeggen. Uh, ZFM Oud-Zandvoort. Mocht u op hetgene wat hier verteld heeft commentaar of aanvulling hebben, kunt u ons bellen op 5730393. Ik herhaal 5730393. En naast mij zit Tante Rie Molenaar. We hebben het, uh, het begin van haar Zandvoortse periode. En in 1949 is ze getrouwd met Huig Molenaar. Ze heeft ons net verteld hoe ze die ontmoet heeft. En ze is in gaan wonen bij haar schoonouders... op de Westerstraat nummer 10, waar ze nu nog steeds woont. Ja. Dus uh, dat is al een hele lange periode. Ja. Heeft u uh, die uh, huizen... Tegenover u zien bouwen. Ja, want er stond helemaal niets. Het nee, was een hele kale vlakte. Ja, ja dat was allemaal. Uh, zand, ja, zand, zand, zand. Dat zie je nog op oude overzichtfoto's. Uh, ja. En toen is dus de, ja, de, de Torbekkenstraat gebouwd en de smederij van. Uh, Ze zijn eerst. Ja, van Gansner, dat is eerst gebouwd. En toen zo van de Hoge Weg. En naderhand nou, de Westenstraat en alles. Ja. Ja, ja de, de achterkant van de ja. staat dus tegenover u. Ja. Dus u heeft het allemaal meegemaakt? Ja, want toen ik uh, trouwde kon ik zo de zee zien. Dat is toch even wat, ja. En u bent hier op het stadhuis getrouwd? Ja, door Piet van der Meij. Ja, dat zijn we haast allemaal uh, in die uh, vroegere jaren. Hè? Ja. Daar zijn wij ook nog door getrouwd, uh, Pieter. Goed, Huig ging dus naar zee, want hij zei er moet brood op de plank komen. Ja. Dus de, hij was uh, lange tijd weg. U was daar in uw eentje met uw zoon Huig bij uw schoonouders. Nou, nee, nee, we woonden wel apart, want opa woonde op uh, acht en ik op tien. Oh. ja. En, en wat daarachter? Ja, daar u? woonden mijn schoonouders. Ja, precies. Dat, dat, uh, ja, ja. Want ik ben daar wel eens wezen kijken, omdat ik wel eens rondleidingen uh, met uh, belangstellenden heb gedaan. En dan, ja, dan kom je in de zuidbuur, ja. want daar staan natuurlijk nog die unieke uh, ja, ja, huisjes. Ja, ja. Nee, ik woonde voor, op nummer 10. Waar u nu nog woont. Waar ik nog woon. Hoe uh, is het verder gegaan? Want op een gegeven moment, uh, dat weet ik dan... Uh, bent u uh, in de haring... Uh, nou, oh, oh, uh, of uh, weet ik dat u op het strand... Uh, hoe is dat zo gekomen? Nou, we hadden inmiddels vier kinderen... en dat werd een beetje zwaar om het alleen te doen. Dus toen zei ik tegen mijn man... ik zeg, joh, uh, nou moet je met het varen maar uitscheiden hoor. Maar daarvoor hadden wij natuurlijk toch al met de haringkar op strand gestaan. En toen hebben we dat weer opgevat. Daar kreeg je vergunning voor. En toen zijn wij lopend langs het strand met de haringkar, met de bakfiets. Ja, dat kunnen de mensen zich tegenwoordig niet meer voorstellen. Hè? Want we hadden vergunning van uh, de Zuid, Bad Zuid zou ik maar zeggen, tot Bloemendaal. Nee, tot, tot, uh, Zand... nee, ja, tot Bloemendaal. Daar hadden wij de vergunning voor. Dat is een eind. Ja. En bij Termes, daar had, stond het draad. En als het weinig mensen waren... dan moest ik dat draad zo naar beneden drukken... en dan teelde huig die bakfiets eroverheen... Ik heb een uh, plaatje voor me liggen, wat niet, uh, wat, uh, niet uh, u en uh, Huig zijn... maar een andere kar. Maar dat is om mij een beetje de indruk te geven hoe dat er uh, uitzag. Daar staan uh, dus de haringverkopers op hun blo met hun blote poten in het zand. Was dat bij u ook het geval? Jazeker. Je liep de hele dag barrevoets. Want als het water ging wassen... dan moest je toch ook door het water... Ja. en sjouw die, die bakfiets door het water heen. En, en hoe kreeg je die door het mullenzand vooruit, die bakfiets? Nou, hij gaat voor aan de bakfiets twee handvaten laten maken... en dan liepen we allebei te trekken voor... Te trekken? Te dus trekken je liep door het water. We hadden die bakfiets achter ons aan en oh, zo dat, trokken zo we trok hem hoor. zo voor naar voren. Dus dat was vreselijk zwaar werk. Het was heel zwaar werk. En u bent, vandaar dat ik die korte pootjes heb die zijn afgesleten door het zand. dat zeg ik altijd ja, maar, dus. maar u bent de, inderdaad niet de grootste maar u bent uh, een stevige uh, ik bedoel kordate uh, dame maar uh, dat moet toch ontzettend geweest zijn ja en bracht het wat op nou ja dat hing van het weer af en van de mensen natuurlijk, als ze trek in een haringje hadden. Nou, dus dat ging, uh, ja. Ja, want, uh, En waar, waar haalde u de haring vandaan? Moest uw man dan eerst morgens vroeger... Nee, die kregen we uit, uh, uit Noordwijk. Uit Noordwijk. Van Kees er niet. En die werd thuis die afgeleverd? Had, ja, er werd een vat uh, haring gebracht. En toen ik mijn man leerde kennen... toen ging hij natuurlijk met zijn vader al op het strand. En er stond de haring drie dagen te weken in het water... Voordat het zout eruit getrokken was. Dat kan ik me nog herinneren van Duivenboden bij ons aan de overkant. Want ik ja. woonde in de Haltenstraat. Ja. Voordat dat het visrestaurant en later wat nu dan het Griekse restaurant is. Dat daar een grote badkuip stond om de haring te ontsilten. Ja, ja. Ik ga alleen nog even vragen, en dan gaan we naar een muziekje. Wat verkocht u nog meer dan uh, haring? Zoute haring, zure haring, rolmopsen, plakken leverworst in zuur. Nee, die waren zo lekker. Zure uien. Zure bommen. Dat was... Het assortiment. Daar, daar begon je eigenlijk mee. Ja, er was nog niks gebakken. Nee, toen oh, nee, nog niet. Nee, allemaal dat... puur natuur. Ja. Dan ja. Nou gaan we even naar een gezellig muziekje luisteren. Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Speciaal voor Tante Rie. Nou, die heeft ook een mooie naam. Want ze heet uh, oorspronkelijk Maria Petronella. En dat zijn natuurlijk ook prachtige namen. Uh, Goedemiddag terug, luisteraars en tante Rie. Uh, mocht u uh, ondertussen gedacht hebben: Oh, maar ik weet daar nog iets over. Of, dan kunt u bellen met 5730393. We waren gebleven dat uw uh, man terugkwam van de vaart. U had inmiddels vier kinderen en zei: Nou, dat. dat Lukt me niet. Vier kinderen in mijn eentje opgeruimd, dat zal u wel gelukt zijn, maar het was natuurlijk heel zwaar. En u ging met een haringkar op het strand. U vertelde tijdens het muziekje nog een mooi verhaal. Want Pieter vroeg u van. Uh, maar hoe kwam je dan met die, uh, die kar weer omhoog, de, de schuine helling naar de boulevard op? Nou, Huig had een uh, fietspomp altijd bij hem, die lag altijd voor in het bakkie. En als we naar het strand gingen, dan liet hij wat lucht uit de banden lopen. Dan kon je makkelijker door het zand komen. Want je moest door het mullenzand en langs de vloedlijn liep je. En als we dan naar huis gingen, dan trokken we de kar weer samen naar boven. En dan bovenaan op de boulevard, dan pompten hij de banden weer op. Nou, en zo... En zo... Zo ging het. En dan weer terug naar de Westerstraat. Ja, dan... En dan was je natuurlijk nog niet klaar. Want dan moest uh, alles weer schoongemaakt. Ja. Ja, want dan uh, kwam, kwam je langs café Bluis. En dan was het... Uh, Huig, heb je nog een haringkie Ja hoor, zeg Huig. riemak even een haringkie klaar. En er stond voor hem al een borreltje klaar. <lacht> maar dan gingen we weer naar huis. En de kar afladen. En uh, alles schoonmaken. De was in het sop zetten, want we hadden iedere dag schone kleren. Witte broeken, witte jassies, witte slofies. En dat uh, moest allemaal schoon. Dus uh, u had er een dagtaak aan. En, en wat deden de kinderen dan ondertussen? Nou, ja, toen ze groter werden, hebben we met elkaar natuurlijk uh, eerst zitten eten. Of we gingen met de pan patat halen. Maar uh, ja, alles moest gedaan worden natuurlijk. Ja, want u had ook een huishouden. Ook dat, ja. Maar kinderen was... hebben heel veel geholpen hoor. Maar het was toch dus wel een heel hard leven. Ja. ja, ja. toen ze klein waren natuurlijk alles moest je alles zelf doen. Maar iedere morgen weer de schone was strijken. Want we gingen met schone slofies en schone jassies... en schone schorten naar het strand. En de mensen zeiden, heb ik wel eens gehoord... Je moet een haringje halen bij die mevrouw met het schone schortje voor. Nou, Dat was toch wel leuk. Ja, dat is ook worden. zo. En dan zie je dat het zich ook weer loont. hè? Dat, ja. dat u er zo proper bij loopt. Wanneer zijn jullie met die uh, haringkar uh, gestopt? Ongeveer. Het, uh, het komt niet op een... Uh... Ik dacht iets van 76 of 78. 19. Ja. En toen hebben we de retonde gepacht, de toiletten. Want mevrouw Haldeman die eruit. En toen zei, zei ze, dat is wel een goed baantje voor jullie. Toen ben ik naar de gemeente gegaan. En uh, toen heb ik me voorgesteld. Toen ben ik boven bij. toen was het badhuis weg. En daar zat de gemeente. En toen ben ik boven, naar boven gegaan. Naar een meneer, wie daar de leiding had, weet ik niet meer. En daar ging ik me voorstellen. En toen heb ik gezegd dat ik de nieuwe strandpachter was van de Rotonde. En toen ben ik daar begonnen. Met huursamen. Met huursamen. En dan moest ik iedere dag de politiepost ook schoonmaken. Want die zat daar boven. Die zat daar boven. En nou volgens hun. Daar werd ik niet voor betaald. Maar dat zat bij de pacht inbegrepen. Oh, oh dat is handig. Ja. Ja, dat was dus uh, een, een baantje erbij. Ja. Maar... En dat heb ik echt iedere dag gedaan. En in het voorjaar, als de luiken eraf gingen. Nou, dan was het er zo smerig en zanderig. En heb ik allemaal schoongemaakt. Gelukkig hebben mijn dochters me geholpen hoor. Want alleen kon je dat niet hoor. Even, want dat had ik vergeten te vragen. Ik ken Huig, ik ken Hanneke. U heeft dus vier kinderen. Ja. Uh, uh, hoe is de samenstelling? Uh, uh, uh, dus ik ken één jongen, één meisje en de andere twee zijn... Nou, Huig natuurlijk. Ja. En Joop. Joop. Dat is mijn jongste. Dat is de jongste. En heeft u nog een dochter of zoon? Nee, vier. Ja, nou, uh, Huig. Huig. Joop. Joop. Marianne. Marianne, die miste ik nog. ja. Dus uh, vier kinderen. Ja. Ik wou nog heel even uh, terugkomen op die uh, haring. Want u vertelde nog ook even in de pauze. Uh, je had de kar, daar zat de, de haring in. Ja. Daar hadden jullie gaten in gemaakt. De, ja, daar lagen ja, luikjes op, zou ik maar zeggen. En daar zaten ronde gaten in. En daar stonden de emmers in met de haringen. En, en bovenop die kar, daar was een rek? Daar was een pottenrek. En daar stonden de potten in. Met zuur en uh, de wasjes. Maar, maar, maar wat deed u dan Swinters? Want ik kan me niet voorstellen dat je Swinters ook op het strand stond. Swinters werkte huig bij de suikerfabriek. In Halfweg. Uh, Halfweg heeft hij twaalf jaar gedaan. Ook nog. En hij ging zomers uh, gingen je in Haarlem bij het zwembad schoonmaken, s morgens vroeg. Maar in de winter had ik werkhuisjes. Want geld, je kreeg geen geld. Nee. Nee, het was niet van. Uh, je hebt geen be bedoeling meer, Swinters. Nee, dus dan nee, nee. Ga je nee, maar nee. Uh, naar de steun op. We hebben wel eens echt armoe geleden. Nee, naar nou de steun deden we niet. Daar waren we te groot voor. Zo is het. Uh, had je alweer een muziekje klaarstaan? Ja, ik heb uh, iets heel leuks klaarstaan. Dat is Rudy Karel. Met uh, Samen een Straatje op. En dat heeft een Zandvoortse uh, link. Oh! Want nou, ik zal je iets leuks vertellen. Uh, Bakels, jouw algemeen bekend natuurlijk. Die had uh, een foto, een filmontwikkelzaak in de Kerkstraat. En daar is toen een aantal jaren geleden uit een kastje wat Tom Bakels had opengemaakt. Is daar twee rolletjes boven water gekomen van de vader van Rudy Karel. En dat had hij nooit opgehaald. En daar gaan we nog een keertje wat leuks mee doen. Maar uh, we gaan eerst even het nummer draaien.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 Een straatje om dat laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af terwijl ik naar een luid Wie laat wie nu uit? Kom, kom, ja, shup, shup, ja, praat, ja, kom, kom, ja, shup, kom, shup, shup, shup, praat, ja, op, haha. Kom, kom in, kom in. Oei. En zoals net gezegd, dat was Rudi Karel met samen een straatje om. Gaan we ook zo even doen, een straatje om, want dan gaan we even een straatje om in de Zuidbuurt uh, maken. Ik kwam nog even over de toiletten in de rotonde, 24 jaar heeft u daar met huig uh, uh, de toiletten schoongehouden en ondertussen, uh, en de mensen natuurlijk uh, geholpen en ondertussen ook nog het uh, politiebureau daarboven schoongemaakt. Wat ik me kan herinneren was dat je van die bankjes had en borstels en dat soort dingen. Was dat een uitvinding van, van jullie of was dat er al? Ja, de mensen kwamen dan van het strand af en dan wilden ze het zand niet aan hun voeten hebben. En toen zei Huigri, ik weet een oplossing. Ik zeg, nou joh, ga je gang. Hij had van die harenkistjes nog... En daar hebben we stoffers voor gekocht. En die hebben heb Huig er aangebonden aan een behoorlijk eind touw En zo, nou, de mensen vonden dat geweldig. Dat ze met schone voeten naar huis konden gaan. Want ik had ook wel eens bakken water staan. Dat ze hun voeten daar buiten eventjes uh, in af konden spoelen. Nou, dat was allemaal zwervers Dat was het zeker. Ja. En dat was altijd kraakhelder bij jullie. Dat uh, was ook uh, echt... Uh, dat, uh, een compliment van Ik iedereen. heb nog eens één keer wat meegemaakt. Nou, vertel. Ik had de rotonde helemaal schoon. Iedere avond. En s'morgens even nakijken. En dan... Dan ging ik naar boven de politiepost schoonmaken. En ik was boven klaar. En ik kom naar beneden. En ik hoor een kraan lopen. Dat ik ga aan de dameskant kijken. En ja hoor, daar staat een jonge meid. Die staat... Die de hele wasbak vol met, met was van haar. Ik zeg: Wat ben jij nou aan het doen? Ze zegt: Nou, dat zie je toch? Ik zeg: Pardon, ik ben u hoor. Ze zegt: Nou, dat zie je toch? Ze zegt: Ik sta mijn kleren te wassen. Ik zeg: Oh ja. Ik zeg: Nou, ik zeg maar, dat moet je dan in het, in het badhuis doen. Dus ik pakte die hele bundel met natte kleren... zo uit het bakje vandaan. En ik liep er zo mee naar buiten. En ik heb ze in het zand gegooid. Ik zeg, nou kan je naar het douchenbad... en dan kan je daar je kleren wassen. Nou. Daar was ze niet blij mee, maar u had wel gelijk. Ja, natuurlijk. Ik, bedoel, als, ja, ja, ik, wil al, ik wilde alles schoon houden. De mensen komen toch betalen voor een schoon uh, wasbak ook, net zo goed. Ja, en een schoon toilet en een schone wasbak. Want ja. daar eigenlijk ik me altijd aan als je ergens moet betalen. En je komt toch nog op een uh, vies toilet. Dan, ja, waar ja, betaal ik dan voor? Ja. Uh, Pieter vroeg u net... Uh, kunt u wat, wat namen noemen van mensen die daar vroeger in de Zuidbuurt uh, woonden? Ja... Uh, juffrouw Weber, Jan woont daar nog. Zijn oma woonde daar beneden en Jan woonde boven. En nou ja, mijn schoonmoeder woonde daar en Jans. En familie Tebbenhof, die naast mij woont. Die woont er nog? Die woont er nog. Die woont er ook al 60 jaar. Ik ben echt niet te geloven. We, we zijn buren en we hebben nog nooit één woord ruzie gehad. En we komen elkaar nog gewoon nieuwjaar wensen en alles. Dus dat is toch wel leuk. En ja, alles gaat gewoon. En achter u is het Schelpenplein? Ja, daar hebben zoveel mensen gewoond. Maar, de mandenmaker. Mevrouw Keur. Ja. Die woonde daar. En uh, mevrouw Cordes En de trommelmaker die woonde in het straatje. Trommelmaker? Uh, Reu Reuvenkamp. Wat moet ik maar bij het trommel maken voor Nou, die maakte, die, had daar een, uh, die maakte de trommels. Oh. Ja, dat was Reuvenkamp. Echt muziektrommels. Ja. En in het huisje van Danen... daar woonde de familie Danen... met al die kindertjes... En uh, ook de familie Akersloot. Ah, opa Akersloot. Ja, dat was mooi. Oude opa Akersloot. Die, die schudde met zijn hoofd. En dan zei ik tegen Huig en Jan. Zei, jongens, ga eventjes een zakje met oude kranten of, en vodden naar opa Akersloot brengen. En dan kwamen ze weer terug met dat uh, zakje en die kranten. Ik zei, is opa Akersloot er niet? Ja, maar hij schudt nee. Maar dat... Dat was, was, ze dat was een handicap. Dat was de tip. Dus hij schudde altijd nee. Hij schudde altijd nee. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk vermakelijke dingen hè, om mee te maken. Nou ja, en als je natuurlijk van de kerkstraat naar je huis ging. Je zei net al, als we terugkwamen met de haringkar. Dan zeiden ze bij Bluis, hé uh, hey, Juich, heb je nog een haringkie? Ja. Dat was natuurlijk ook wel een uh, bekend punt. Uh, ja, en dan kon je even uitrusten, maar dan ging ik gauw naar huis, want ja, alles moest weer schoongemaakt worden, afgeruimd, en de was weer in het sop en de eten klaarmaken, want gegeten moest er worden. Dus, en dan gingen de kinderen hun vader maar eventjes uitkrukken, <lacht> bij mijn huis vandaan halen. Maar dat was wel een bekend café bij jullie in de buurt. Ja, Jans de Kraai. Die ja. heb je nog meegemaakt? Oude Jansen Krij, heb ja. ik nog wel meegemaakt dat ze 100 jaar werd? Want toen waren mijn schoonouders 50 jaar getrouwd. Ja. Wat een tijd, hè? Wat ja, gaat het toch ja, allemaal ja. snel? Ik wil straks nog even met je hebben over je hobby's. En uh, was het alweer muziektijd dan, Koor Zei je dat? Ja. Waarom gaat de tijd toch zo verschrikkelijk snel, hè? Nou, dan gaan we nog even gezellig naar muziek. Ik wil nog even noemen 5730393. Dan kunt u in de pauze, terwijl we naar de muziek luisteren, bellen als u dat wil. En dan gaan we straks nog even gezellig verder.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 Soms op het Alexanderplein. En nu luisteren we naar het Klein Orkest met Over de Muur... uit een tijd dat er nog een Berlijnse muur stond... die inmiddels geslecht is. Een goede zaak. Gelukkig maar. Dankjewel, je Cor, voor de muziek. Welkom terug met bij ZFM Oud-Zandvoort. En we hebben een interview met... Tante Rie Molenaar. We hebben al heel veel de revue laten passeren. We gaan het nu over uw hobby's hebben. Hobby's? Ja. Nou. Ik vond het altijd leuk... om te tekenen. Schrijven vind ik heel erg mooi. Ik heb op calligrafie gezeten. En uh, ja... schilderen. Aquarel. Heb ik nog bij Mona les gehad... Niet zo gek lang, maar ik heb het toch wel gedaan, vond ik wel leuk. En bij de Wurf, daar zit ik ook al heel lang natuurlijk. Ja, dat is een hobby. En, dat, uh... en u speelt nog altijd toneel Ja. en u bent altijd weer degene die de prachtigste gedichten opzegt. Mijn man zei altijd hele leven is toneel. Dat is ook natuurlijk zo, maar er zijn maar weinig mensen die het echt dan kunnen uitvoeren. Dat is natuurlijk weer wat anders. Ja, je moet je liefhebberij erin hebben. Ja. En volksdansen deed ik ook heel graag, maar ja, door mijn knieën gaat dat niet meer. En de volksdans van de Wurf, ja, bestaat die ja, ja. weer? Nee, nee, nee, nee. We worden allemaal ouder. Ja, dat is ook zo. En bij Mona bedoelt u Mona Meijer, hè, de ja. kunstenaar. Mona Meijer, ja. En ja. ik zelf heb ook uh, op de Wurfavond, en die is in maart weer... en ja. dan is er altijd een loterij... heb ik al twee keer, ook oh, lucky me, een uh, prachtige pentekening van u uh, gewonnen. Ja. En die hangt in de gang, want daar heb ik een zandvoortwand. Dus daar hangt u prominent... <laughs> Leuk. Dat zijn echt hele leuke tekeningetjes. Maar dat uh, schrijven, zei u net, bedoelt u dat u verhalen schrijft? Of? Nee, nee, nee, dat niet. Nee, maar ik, op, het, het, het mooie schrijven, het, het kalligatje. Ja, dat vond ik altijd, ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, maar ja, je wordt ouder en het gaat allemaal een beetje vervagen. Maar uh, voor de komende maar, wurf uh, uitvoering heeft u toch wel weer wat gemaakt, hè? Nou, daar ben ik nog mee bezig natuurlijk. ja. Maar dat uh, vind ik wel leuk. En dat blijf ik nog, zolang mijn handen goed blijven, blijf ik dat doen. Ja. En u speelt ook in het komende stuk van de Wurf mee? Dat doe ik ook nog een heel klein uh, iets. Niet zo gek veel, maar... Want ik wil het toch wel minder doen, hoor. En, en, en welk stuk spelen jullie? Eh... Uh, ja. Want ze komen ieder dus, zoveel jaar weer terug, hè? Dus, ja, uh, we hebben nu een uh, paar stukken... Ja, we moeten gewoon uit de oude stukken gaan duiken. En dat is wel leuk. Garnalenkoningin. <laughs> de garnalenkoningin. Nee. Ja, ja, ja. nee maar, uh, dat uh, komt wel allemaal. Nou, zo is het. Maar dat doet u dus ook al heel lang. Want wanneer bent u daar ongeveer mee begonnen? Uh, Bets Bakels kwam bij mijn schoonmoeder. En die vroeg of mijn kinderen, Huig en Marjan, die waren toen klein... mee konden spelen in een toneelstuk. En dat was kopjesdag. En daar is Bert Bakels mee begonnen. Ja, en toen de buurtvereniging, die bestond, hè. Dan betaalden we iedere week een dubbeltje, iedere maand een dubbeltje. Voor de kinderen... En dat werd opgespaard en één keer in het jaar gingen de kinderen uit de buurt, uit de zuidbuurt, gingen dan een dagje uit. Onder leiding van mevrouw Wakels, of niet? Nee, uh, ja, die dames die in dat... Uh, comité zaten. In het comité zaten. En toen is eigenlijk zo de wurf ontstaan hoor. En speelden jullie, uh, waar speelden jullie in het begin dan? Hier bij uh, Zomerlust. In Zomerlust. Ja, dat was een prachtig toneeltje ook. Heerlijk. Kon je lekker dansen ook, na afloop. Ja, lekker. Ja, dat waren natuurlijk uh, grote avonden. Want Jammer ik weet dat nog... dat weg is. Ja, en in het begin uh, hadden jullie ook natuurlijk nog twee uitvoeringen. En op zaterdag met Balna. Ja, ja. Spelen jullie nog wel in uh, het Huis in de Duinen? Op zondagmiddag? Huis in de Duinen hebben ze het toneel zo klein gemaakt. Oh, ja. Die samenleving... Dan val je af gewoon. Dat kan niet. Daar kan je juist niet op spelen. Jammer is dat, hè? Ja, voor dat die is... oudjes. Uh, ja. hè, althans, uh, oudjes, ik wil de mensen niet beledigen. Maar voor de mensen die daar zitten. en er zitten natuurlijk heel veel zandvoortes. die niet meer naar het dorp kunnen komen. is dat natuurlijk. Uh, een geweldig. Uh, was een geweldig uh, iets. Ja. Maar dan heeft u wel in heel veel stukken gespeeld. Nou, eerst heb ik gesouffleerd. Ook? Ja, ik was eerst souffleuse. Ah. Ja. En naderhand heb ik meegespeeld. Maar die gedichten die u dan wel uh, voordroeg, of die liederen... die heeft u niet zelf geschreven? Die nee, haalt u ergens nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, zo... Uh... zoekt u dat zelf? Of uh, wordt, er, nou, wordt dat aangedragen? Dan wordt, ja, en als ze het goedkeuren, ja, dan doe ik dat natuurlijk. Maar u zoekt ze zelf? Nou, als ik ze heb... ik heb er niet zoveel. Nee, maar lezen is ook een hobby van u, of niet? Ik vind het wel leuk, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Heeft het nog druk op uw leeftijd? <laughs> Want uh, uw zoon Huig, die heeft dus uh, Thalassa. Ja. He, de, de, de strandtent. Ja. En uh, toen hij daar begon, uh, heb ik u daar ook uh, heel vaak gezien. Ja, daar help ik gewoon. Daar helpt u gewoon? Wel, ja. Ditjes en datjes. Bestek in rollen. Bij de toiletten? Of doet u dat niet meer? Nou, niet veel meer hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar dat heeft u dat, wel een tijd gedaan. Ja, dat heb ik nog wel gedaan. Ja, want uh, u kunt niet stilzitten. En in het he, ijsteentje he? heb ik ook nog wel gestaan. In het ijsteentje. U vertelde me uh, een andere keer, niet uh, nu, maar ik wil het wel even aanhalen... dat er een, een hele leuke gewoonte is als uh, de strandtent... Uh, ja, voor uh, na het seizoen er weer af moet. Ja, dan, uh, nou, smiddags dan om een uur of drie dan gaan de, de hekken dicht en de mensen die er nog zijn. Maar dan uh, worden er altijd oliebollen gebakken. <laughs> dat is wel gezellig. En dat doet u ook? Nee, nee, nee. Ik uh, bak niks in de keuken. Ik doe niks in de keuken. Daar begin ik niet meer aan. Daar begint u niet nee, meer aan. Nee, nee, nee. Nee, mijn kleinzoon die doet dat uitstekend. En dan wordt er jaar gevierd als afsluiting van het seizoen. Met gezellig muziek, ja. Dat is wel voor het personeel of ook voor vaste klanten? Nou, die kennen ze dan, die komen dan eventjes in. Maar ze blijven soms heel lang hangen. Maar dat is dus een... Wordt er een muziekje gespeeld en dan dansen we lekker. U bent dus nog steeds een bezige bij... He, u, u, u, u zit nog in de Wurf. U uh, probeert zoveel mogelijk tijd te maken om nog wat te schilderen. U bent nu weer bezig met een pentekening voor de Wurf. Uh, u heeft een zeer, zeer, zeer arbeidzaam leven gehad. Heel hard gewerkt. En uh, ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit interview. Ik vond het Echt een eer om u hier te hebben. En wie weet uh, kunnen we nog wel eens een keer uh, verder praten. Want ik weet zeker dat als u straks thuis zit, dat u zegt... Oh, dat had ik ook nog kunnen vertellen. Ja, dat hou je altijd. Dat hou je altijd. Bedankt voor uw komst. En uh, Pieter, uh, wat gaan we nu doen? De aftiteling. Ja, ik ga het weer afkomen. Ik ben uh, Tante Rie zeer erkentelijk dat ze hier in de studio is geweest. Anki, bedankt voor het interview. Korg, veel succes op zee. Uh, blijf gezond en kom behouden over vijf weken weer terug. Hoe we dat zonder jou moeten doen, weet ik niet, maar we gaan ervoor. Ja, ik wil even corrigeren. Het is niet een moorijland, maar het is het uh, werkschip van Herma, De Tialf. Nou, dat is ook een behoorlijk schip. Ja, het grootste ja. schip ter wereld. Ja, dat bedoel ik. Kor, erg veel succes en bedankt voor de muziek en de techniek die je vandaag weer hebt willen doen. Lieve luisteraars, volgende week krijgen we weer zo'n uniek onderwerp. Ger Sense en Arie Koper gaan denkbeeldig zitten op een bankje op het kerkplein. Met een rug naar de kerk. En gaan dan als twee mannen met elkaar praten over alle panden die op het kerkplein zijn geweest. Ze gaan van links af van uh, het huis van Gerke, uh, vader. De bloemenzaak en de steken ze over naar de Sierkalm. En zo gaan ze het rondje bepraten. Wat is er allemaal geweest aan winkels? Wat staat er nu? Gewoon de geschiedenisbelichten van het Kerkplein. Zeer interessant om dat allemaal te beluisteren. Dat is volgende week zaterdag in Zierfem Oud-Zandvoort van 12 tot 1 uur. We komen weer aan het eind van dit programma. Luisteraars, enorm bedankt dat u heeft willen luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend toe.